Acht uur, Freddy van met het NOS Journaal.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 Als eregast was koningin Beatrix daarbij aanwezig. Ze kwam in haar eigen jacht, de Groene Draak, aan bij het museum en bezocht er twee tentoonstellingen. Burgemeester van der Laan zou een toespraak houden, maar hij moest verstek laten gaan vanwege de krakersdemonstratie op het spui. Vanavond is er ook nog vuurwerk op het Oosterdok voor het museum. Het scheepvaartmuseum was vier jaar dicht voor renovatie. Vanaf morgen is het museum open voor publiek.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 Ontdekte de hand van de meester in een prachtige tentoonstelling tot en met 8 januari in het Museum het Prinsenhof in Delft. Voetballers van Nederland, opgelet!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 Radio 1, Nogmaals goedenavond. We gaan allereerst naar Utrecht, RKC al in de tweede helft bezig. En die houtkamp. Nog altijd 1-0 voor Utrecht. Maar Utrecht is nog zeker niet in veilige haven. Want RKC komt er, ondanks het feit dat ze een man minder hebben... er uh, steeds heel gevaarlijk uit. Nu weer een overtreding. Nu van Bandjar van RKC Waalwijk. Vrije trap voor FC Utrecht. Dat nog altijd met 1-0 voor staat tegen RKC Waalwijk. En om kwart vracht begonnen. Vitesse Heerenveen, Bas Ticheler. 0-0. een Paar gevaarlijke momenten wel gezien in het strafschopgebied van Herenveen, met wat hoedschoppen voor Vitesse die ook een keer toch net niet op het juiste hoofd kwamen van bijvoorbeeld Kasia, die gevaarlijk kan koppen, maar ook een keer door Herenveen konden worden weggewerkt, schoten van afstand in de rebound die trof ook geen doel. Zo drukt Vitesse wel een klein beetje, langzaam, maar zeker ook meer en meer levert dat nog niet echt uh, hele grote mogelijkheden op. En staat er nog altijd 0-0 na een kleine 20 minuten. En de late wedstrijd straks om kwart voor negen is Roda tegen NAC En we hebben vanavond ook nog handbal. Aalsmeer tegen Hurry Up. En die beginnen daar in Aalsmeer om half negen. Doelpunt voor FC Utrecht lijkt mij wel in veilige haven. Johan Martensen naar een goede aanval vanaf de rechterkant. Voorzet van Jacob Molenga. En Molenga, dus op de linker van Martensen. En zo is het 2-0 voor FC Utrecht tegen RKC Waalwijk. Dat het dapper gevochten heeft, maar meer dan dat. Kan het niet doen met 10 man tegen 11 van Utrecht ook nog in het hol van de Leeuw op nieuw en dus is het 2-0 en lijkt mij, maar met de nadruk op lijken, de wedstrijd beslist 2-0 door Johan Martensson. Brooker, no more fear of flying. Er was één wedstrijd eerder dit seizoen die op acht gele kaarten uitkwam. Dus in ieder geval een evenaring uh, vanavond, Andy. Welke was dat, uh, Ronald? Ja, uh, het had iets met Hirakles te maken. Ik moet hem even nakijken. Ik, hey, je hoort hem uit. zo. Ik heb, ik heb, hem ook niet uh, paraat. Uh, in ieder geval uh, <clears throat> staan we inderdaad ook op uh, acht gele Herakles kaarten is hier. Nak. Hier raakt dus. Nou, oké. Okay. Uh, nou, FC Utrecht, uh, RKC Waalwijk ook op acht. Ik denk dat het uh, er niet veel meer zullen worden, hoor, want daar is uh, nu de wedstrijd helemaal niet meer naar. Omdat hij een beetje beslist lijkt. Twintig uh, minuten na rust. Maar een hoekschop uh, is daar voor RKC Waalwijk. Ik kreeg net al wel een klein kansje, maar het lukt er niet. Snow zit er goed tussen. Snow nog altijd. Schiet de bal van ver. Rollertje, maar Van Dijk heeft daar moeite mee. En tikt de bal tot hoekschop. Uh, vijfde hoekschop voor RKC Waalwijk. Willen de Waalwijkers nog iets doen, dan moet het nu maar eens gaan gebeuren. De hoekschop vanaf de linkerkant. Aron Meijers gaat de bal halen. Ex-Volendam. Gaat hem in dat kwart cirkeltje leggen. En met het linkerbeen vanaf de linkerkant voor het doel gooien. Dus zal het een afvallende bal zijn. Een af van het doel afvallende bal. Daar komt hij ook voor doel. Wordt weggekomen. Half weggekopt. Maar dan met een bijzonder grote maat 46 weggetrapt door Vostermans. Helemaal naar de andere kant van het veld. Waar de keeper Jeroen Zoet eruit is. En de bal kan koppen naar Art van Peppen. Van Peppe de bal naar de linkerkant. Naar Meijers. Maar die is twee turven hoog. En de bal drie turven. Dus gaat de bal over hem heen. En gaat de bal over de zijlijn en mag FC Utrecht gaan gooien. Nee, die acht uh, gele kaarten hoop ik dat het uh, bij gaat blijven. Want uh, er is geen aanleiding om uh, dermate overtredingen te maken. Dat je er nog een gele kaart bij krijgt. Laat staan een uh, rode kaart. Maar je weet het maar nooit. Als uh, FC Utrecht weer in balbezit is via Rodney Snijder. Die speelt de bal in één keer naar voren. Maar de bal wordt door Guy Ramos weggekopt uit de verdediging. En kan RKC weer in gaan met Sander Duits. Het gaat niet snel genoeg. En dus is het uh, meteen in leven geblazen voor RKC Waalwijk. Na 66,5 minuut staat het 2-0 voor FC Utrecht tegen RKC. Vitesse Heerenveen, veel rustiger bij jou Bas. Ja, nou in ieder geval wel met kaarten, want we hebben nog geen kaarten gezien hier. Ook niet uh, op het vlak van doel. maar het is heel druk geweest. 0-0, 26 minuten. Ik zit even te kijken met de halve ogen naar hoe het gaat met Julian Jenner. Die na nou komt er wel met Juricic geraakt is aan het hoofd en even wat verdwaasd op de grond heeft gezeten. Die van nu wel weer staat. Het is weliswaar een keer geen keeper, maar het is al geen verrassing meer... dat er weer zo'n profvoetballer met zo'n probleem op het gras ligt. Hij staat nu aan de kant en wil er toch wel weer in, heb ik de indruk. Inmiddels gaat Vitesse gewoon met een man minder ten aanval. En krijgt er nog een vrije schop ook, omdat ik denk, Elm een overtreding maakt. Halverwege de helft, nog eens aan de scheidsrechter uitlegt hoe dat gaat. Dan wil Chantouria de vrije schop heel snel nemen. Schiet hij de bal van 25 meter over het doel van Van de Bussen. En dan kan je als scheidsrechter ook zeggen, nou dit was het wel... Maar scheidsrechter Ed Jansen zegt, ik had nog niet gefloten, dus de vrije schop van Vitesse mag nog een keer. En daar komt Hof zich dan voor melden. Zoals gezegd, 25 meter, bal ligt een heel klein beetje naar links. Het zou voor Vitesse dat wel dreigend is geweest in de afgelopen minuten toch wel weer een moment kunnen zijn. Boni, Kasia, Kalas, dat zijn mensen die in de lucht sterk zijn. Daar komt nu ook uh, Jenner weer bij, die dus terug is binnen de lijnen. Prupper en Van Ginkel staan in dat strafschopgebied, van Heerenveen eigenlijk het hele elftal. Een Hofs gaat trappen, dat kan hij natuurlijk ook ineens doen. Hij nee, kiest toch voor de voorzet. Boni wil wel naar de bal toe. Maar dan is Van de Bussen de eerder. Maar dan heeft bovendien Boni zijn tegenstander weggeduwd. En die drukt hij dan, ongelukkig ook nog, dat is Zomer. Tegen zijn keeper aan. Zomer raakt licht geblesseerd. Doelman voelt nog even of alles eraan zit. Het loopt allemaal goed af, iedereen staat weer. Zo krijgen we langzaam maar zeker toch wat kleine probleempjes en dreigende blessuretjes in Arnhem. Maar zoals gezegd, de schade valt altijd mee. 27,5 minuut gespeeld. Het is 0-0. Vitesse is wat gevaarlijker geweest, wat dreigender geweest. Maar de echte 100% kansen die ontbreken eigenlijk nog. like I see it, I'm gonna state my case as a living and breathe Stop for a while, want a conversation? I swear you're gonna like it. I stake my reputation. I'm for van Crystal. We gaan kijken in Arnhem. Vitesse Heerenveen, Bas Tegener. Heel geweldig is het uh, allemaal niet eerlijk gezegd. 31 minuten gespeeld. Een 0-0 stand. En het balbezit voor Herenveen Met een lange peer naar Bas Dost. Die wel de lucht in gaat. Maar het komt nu wel verlies. De bal gaat terug naar Veldhuizen. Dost dacht even te scoren trouwens. Een paar minuten geleden. Maar bevond zich in buitenspelpositie. Dan hebben we hebben daar geen goede herhaling meer van gezien. Dus de vraag of dat uh, zo was. Kunnen we eigenlijk niet goed beantwoorden. Het feit is wel dat Dost nadat die goal werd afgekeurd. Niet echt aan het klagen was. Dat zegt over het algemeen wel genoeg. Scheidsrechter Jansen heeft nu een vrij schop toegekend aan Heerenveen. Die bal gaat aan de linkerkant van het veld genomen worden. meter of tien over de middenlijn naar een klein duwtje. El Akjawi normaal gesproken de man die dat gaat doen. Bij <laughs> Heerenveen wil Assaidi nu de vrije schop volgens mij nemen op een plek 15 meter naar voren. Dat mag niet. Nu ligt die bal goed waar die genomen moet worden. En komt die vrije schop. El Akjoui heeft hem gekregen. En volgens uh, teruggegeven aan Kums die nu gaat lopen met de bal. De Belg. En dan probeert aan de rechterkant de bal eigenlijk over verdedigers heen te steken. In de loop mee van Jan Maat. Dat lukt niet. Jan Maat komt 10 meter terug wel bij de bal. Moet daarvoor Hof nog een duw geven. Dat mag allemaal. De aanval van Heerenveen loopt door. Djuricic krijgt de bal. 18 meter van het doel. Schiet. Bal van richting veranderd. En hoekschop voor Herenveen. Dat gebeurt na 62 minuten waar de aanval van Heerenveen eigenlijk zo slecht niet was. Nadat Dost de bal in één keer breed legt heeft gezien dat Juricic in kansrijke positie staat. Maar eigenlijk moet Juricic in één keer schieten. Hij wil de bal nog één keer meenemen en dat geeft dan Vitesse net die paar tienden van een seconde de tijd om er nog ergens een voet tussen te krijgen. Dat is gelukt. Een hoekschot dus wel het gevolg. Zomer mee. Elm mee. Die zijn lang. Dost staat daar uiteraard. Zomer wil wel naar de bal toe. Komt er niet bij. Vitesse verdedigt uit. Van de Struik komt de bal van de rand van het stadspelgebied nog wat verder weg voor de zekerheid. Maar die wordt dan wel weer opgevangen door Jan Maat. Die in één keer met een prachtige paas trouwens aan de linkerkant de aanval van Herenveen nieuw leven inblaast. En de lange mensen staan nog voor de goal. Er zou dus een voorzet moeten komen. Die komt ook nu. Kalas de lucht in En nou ja. Kopt hij eigenlijk wel? Dost lijkt dat wel te doen. En kopt de bal vervolgens maar een half metertje naast het doel van Veldhuizen. Dat was de beste kans die Herenveen in deze wedstrijd mocht noteren. Daar waar Kalas denkt te koppen, de bal eigenlijk niet raakt. Die bal komt dan bij Dost op het lichaam. Niet zozeer op het hoofd, maar volgens mij meer op de schouder. Die schrikt, heeft geen idee dat die bal nog tegen zijn lichaam aankomt. En uiteindelijk dus naast het doel van Veldhuizen. Het gevaarlijkste moment eigenlijk van de Friese in Arnhem tot dusver. Na 33 minuten staat het nog altijd 0-0 bij Vitesse Herenveen. Komt Utrecht nog in gevaar, Annie? Nee, niet echt uh, Ronald. Uh, overigens, ja, ik heb het veel over gele kaarten en zo gehad. Een overtreding weer van Guy Ramos. Had uh, gewoon zijn tweede moeten zijn. Uh, veel te hoog inkomend met een gestrekt been. Maar kreeg daar niets voor. En nu een applaus. En een uh, heel fijn en hartverwarmend applaus voor Edouard Duplan. De Fransman die in het veld gaat komen. Zijn eerste optreden in dit seizoen. Lang geblesseerd geweest. Hij komt, uh, even kijken, de moesje vervangen. En uh, dat voor de laatste, zeg maar, laatste kwartiertje in deze wedstrijd. Bij een 2-0 voorsprong voor FC Utrecht. Uh, de moersje hard gewerkt en heeft... Uh, hij is weer teruggedrukt nummer 7. Nou, de spieter is er duidelijk ook blij mee. Uh, de moersje hard gewerkt, niet echt uh, gelukkig geweest in zijn acties, maar toch uh, krijgt een, uh, ook een applaus en een handje van de coaches en trainers van uh, FC Utrecht van Erwin Koeman. Overigens ooit ex-RKC 2004-2005, Erwin Koeman. En toen met RKC op de negende plaats geëindigd, de hoogste positie ooit. En als we dan toch over ex-RKCers hebben, Rob van Dijk nog altijd de nul in deze wedstrijd. De keeper van FC Utrecht, 266 wedstrijden gespeeld voor de tegenstander van vanavond voor RKC. Hij gaat het niet moeilijk krijgen in de rest van deze wedstrijd, want Utrecht is veel in de aanval RKC. Beperkt zich tot verdedigen en counteren. En is daar niet succesvol mee. En dus staat het met nog een kwartier te gaan. 2-0 voor FC Utrecht tegen RKC Waalwijk.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 We movements. er in die hoekkant. Penalty FC Utrecht. Forstermans werd onderuit getrokken heel duidelijk door Drost. Waarom iedereen zo liep te protesteren bij RGC, snap ik niet. Maar de penalty is daar en de man achter de bal Jacob Mulenga, de man uit Zambia. Zijn aanloop. Het schot in het hoekje zoet de andere kant op de keeper en dus is het 3-0 voor FC Utrecht. En daar zijn ze heel blij mee om me heen. En ik kan me voorstellen, want Utrecht heeft een heel mager seizoen tot nu toe. Met die negen puntjes uit zeven wedstrijden. Tiende plaats zullen stijgen richting de achtste plaats. En uh, doen weer gewoon goed mee zoals het hoort. Met 12 punten komen 1 punt van RKC Waalwijk. dat die 3-0 voorsprong tegen 10 Waalwijkers dus nog uit handen wordt gegeven. Dat is natuurlijk een uh, utopie. Drost kijkt nog eens uh, uh, schuldbewust naar de grond. Hij trok Vostemans neer. Waardoor een penalty kwam voor FC Utrecht en FC Utrecht. Door Jacob Moulenga met 3-0 staat tegen RKC Waalwijk. En Bas Tichelen, maar wachten of het nog leuker wordt bij Vitesse Herenveen. Ja, nou, ik vind, het is gewoon niet veel. Jij zit waarschijnlijk mee te kijken in de studio, Ronald. Ja. En ik denk dat je er ook niet vrolijk van wordt. Er gebeurt eigenlijk te weinig. Er zijn te weinig kansen. Er worden vrij veel fouten gemaakt. Het is allemaal alles behalve gestroomlijnd. Het is wat grimmiger, wat ruwer geworden in de afgelopen minuten. Dat heeft een gele kaart opgeleverd voor Elm na een wat lompe overtreding. Een behoorlijke tackle van Jan Maat op Jenne bleef onbestraft. In de zin dat er geen kaart kwam, wel een vrije schop. Opstootje daarna nog met Hofs en Elm. Waarbij Hof die drie koppen kleiner is een soort tackeltje probeert om de bouffier Elm nog een duwtje te geven. Dat bleef gelukkig voor Hof zonder gevolgen verder fysiek. Maar nou ja, zo'n slotfase eigenlijk van de eerste helft, waarin we dan inmiddels zijn aanbeland. Vijf minuten nog te gaan. Balbezit voor Asaidi, balbezit dus voor Herenveen. Die nu centraal op het veld met Hofs in zijn rug probeert weg te draaien. De bal uiteindelijk maar meegeeft aan Juricic. Die wil hem binnen doorsteken. Het was Kunst trouwens, maar Kunst verspeelt de bal. En dan kan Vitesse counter in één keer. Hofs met een bal eroverheen naar Boni. Boni tussen Zomer en Gouwe Leeuw in. Kan de bal net niet genoeg meenemen. Net niet goed genoeg. En komt dan wel in het strafgebied van Herenveen aan, maar is dan de bal al kwijt. Die is opgepikt door Brian van der Bussen. En de keeper van de Herenveen heeft de bal weer snel uitgerold in de richting van Narsing, die verspeelt de bal in de drukte. Vitesse neemt over via Butler. die om zich heen kijkt, de linksback, en zegt: hé, hey, niemand daar halverwege de helft? van de tegenstander al dan ga ik maar zelf op avontuur. Uiteindelijk volgt er een botsing, een botsing met Gouwileau, die dan geblesseerd blijft liggen tegen de zijlijn aan. Dan wil Vitesse de vrije schop snel nemen, want hij heeft het na de overtraining van Gouwileau wel recht op. Maar dan zegt hij: zegt de Jansen, wacht maar even. eens eens kijken hoe het met deze verdediger is. Daar komen er nu van Vitesse twee bij kijken om te kijken of het gaat. Hof-helpt om overend. Dan staat Butler erbij om een vrije schop te nemen. Dat zal Hof toch normaal gesproken doen. Het belangrijkste is nu dat de leeuw weer staat. Die gaat zich melden in zijn eigen strafhofgebied. In afwachting van die vrije schop. 41 minuten gespeeld, 0-0. Bij Vitesse, Herenveen. Jansen heeft gezegd tegen Hof. Wacht er tot ik fluit. Dan pas mag de vrije schop genomen worden. Dat doet hij nu. En dan komt de vrije bal van Hof. Slotfase, eerste helft. Wordt het dan gevaarlijk nu? Er wordt gekopt op het doel ook. En die bal gaat maar net naast. Het is Cassia. Daar was hij dus al aangekondigd als sterke kopper. En dan plotseling heel dichtbij. En nu zit ik toevallig naast mensen die er een paar dubbeltjes op hebben gezet. Dat Kasia vanavond een doelpunt gaat maken. En die zijn, slaan nu de handen voor de ogen. Chinezen? Want daar was... nee, nee, nee, nee. nee, Gewoon uh, Nederlandse collega's zelfs. Ik zal de namen niet noemen. Okay. Uh, nou, dat had uh, een extra borreltje opgeleverd vanavond. Maar goed, wie weet, scoort hij later nog. Hij was er dichtbij, de aanvoerder van Vitesse. Maar het blijft 0-0 met nog 3,5 uur te gaan in de eerste helft. might be thinking of breaking up huh or maybe even making up check it i'm mr is het. Super heavy. Begint er wat te gebeuren daar in Arnhem. De laatste minuten van de eerste helft. Bas? Nou, er ontstaan wel verhaaltjes. En het belangrijkste verhaal van de afgelopen minuten is toch dat Boni op de bond geslingerd is. Met een gele kaart straks de kleedkamer moet opzoeken nadat hij een... Ouderwetse Schwalbe liet zien in het strafhofgebied van Heerenveen. Het is nu trouwens rust en het publiek is boos. Met name op scheidsrechter Ed Jansen. Die dus de bal niet op de stip wilde leggen. Maar meteen goed zag. Want hij ziet het echt goed dat Boni zich gewoon liet vallen. In het duel daar net binnen het strafhofgebied. Volkomen terecht de beslissing van de scheidsrechter Ed Jansen. Het publiek heeft daarna zelfs een tijdje gezongen. Jansen rot op. Nou dacht ik dat Theo hier al een poosje weg was. Maar ze zullen het toch echt over Ed hebben gehad. Maar Ed heeft het goed gezien. Boni terecht geel. En 0-0 als ruststand in Arnhem. En 3-0 als uh, bijna eindstand bij Utrecht RKC. Of worden er nog meer en niet? Nou, als dan Nana Assara lag wel. Maar dan had het doel een uh, meter of uh, zes hoger en uh, naar rechts moeten liggen. Want hij schiet er wel hoog over het doel. Uh, op dit moment wordt Jacob Moulenga naar de kant gehaald bij FC Utrecht bij die 3-0 stand. En Enzo Boltwijn, de supersub, mag je bijna wel zeggen. Want hij valt bijna elke wedstrijd in bij FC Utrecht. Komt er dus in voor, nou nog twee minuten plus wat extra tijd. Dus laten we zeggen nog een minuutje of vijf. Men is blij hier, men is gelukkig. De wave ging door het uh, stadion en uh, er wordt gejuicht en gelachen door de Utrecht supporters. Want het is toch eigenlijk een tijdje geleden dat er zo lekker gevoetbald werd. En zo goed gewonnen in een uh, wedstrijd waar tegenop gekeken werd. Want was RKC Waalwijk niet de te kloppen ploeg van de afgelopen weken? deden het zo goed, ondanks dat ze van AZ... Verloren met uh, 2-1 werd er ook in die wedstrijd goed gespeeld. En ook vanavond zijn ze niet kansloos geweest. Maar de beslissingen met name richting Castellon in de eerste helft. Uh, twee keer een gele kaart voor kleine vergrijpen. Hebben toch een uh, heel belangrijk stempel op deze wedstrijd gedrukt. Door scheidsrechter Tom van Ziegen die nu fluit uh, uh, in het voordeel van FC Utrecht voor een vrije trap. Waarbij de spelers van RKC absoluut niet begrijpen waarom. En ik ook niet want het was een mooie tackle, een sliding. Van, van Peppe op de bal, die de bal ook uh, meenam. En uh, heel duidelijk... Oh, Mortensen wordt nu als middel of match uh, genoemd. Nou, de vrije trap is genomen. Nog een paar minuutjes te gaan in de wedstrijd tussen Utrecht en RKC Waalwijk. En RKC Waalwijk gaat een nederlaag leiden tegen de Utrechters. En over uh, een minuut of 13 is de late wedstrijd uh, Roda in Kerkrade tegen NAC uit Breda. Uh, ja, Nak doet het de laatste weken wat beter. Vorige week zelfs nog winst op FC Utrecht. En Roda, ja, dat heeft af en toe van die pieken. Een enorm goede, goed begin tegen FC Groningen. Toen ze eigenlijk weggespeeld werden, maar nog wel wonnen. Uh, bovendien winst op FC Twente. En er zijn ook niet veel ploegen die dat kunnen zeggen. Maar ja, vorige week 7-1, terwijl het ook wel 15-1 had kunnen zijn tegen PSV. Zullen ze toch niet blij zijn daarmee in het uh, diepe zuiden, Frank Wieluid? Nee, absoluut niet, Ronald. En, uh, in principe, op iedere wedstrijd die je hebt genoemd... valt het fenomeen uh, weggespeeld wel los te laten. Ook in die wedstrijd tegen FC Twente... waarin Roda in eigen huis werd weggespeeld. Alleen verzuimde Twente toen te scoren. Eigenlijk hetzelfde wat Groningen overkwam... in die allereerste wedstrijd uh, hier in uh, Kerkrade tegen Rode JC. En er moest natuurlijk wel wat gaan gebeuren. En Harm van Veldhoven had het ook al aangekondigd. Er zullen wat slachtoffers gaan vallen en we zullen iets gaan veranderen... Nou, Sutsuin staat niet meer in de basis. Marquion Flederes staat daar ook niet meer in. Dus zijn er slachtoffers gevallen op het middenveld. En daar komen dan De Loge voor terug. Hij gaat op het middenveld spelen. En Malky gaat in de spits spelen. En dat betekent dat ze met een tweemans aanval... en in plaats van met een viermans middenveld... met iemand in de punt naar voren en iemand in de punt naar achter en dan twee mensen nog aan de zijkanten... gaan ze met twee controleurs spelen, namelijk Donald en Former. En dan gaat Ramsey vanaf de linkerkant spelen... en De Delorge vanaf de rechterkant in het spreekwoordelijke kommetje. Dat is dan wat er veranderd is door Harm van Veldhoven... in de opstelling bij Rode SC. Dat moet ze dan aan de overwinning helpen... ...tegen NAC, die overigens nogal content waren met die uh, verandering. Want vorig jaar werd het hier 5-1 voor Rodi SC... ...en wist NAC zich geen raad met die ruit op het middenveld... ...waar uh, uh, Rode, is, Rode SC toen voortdurend mee speelde. En uh, dus uh, zien zij het allemaal nog wel zitten. Ook ingegeven natuurlijk door het feit dat NAC de afgelopen weken weer uh, is gaan winnen. En NAC heeft dan ook het elftal dat de laatste weken wint... ...gewoon lekker laten staan met die jonge Alex Schalk in de punt van de aanval en Bayram... Komend vanaf de linkerkant. Gudelje op het middenveld. Die jongelingen die het goed doen. Botteguin staat weer centraal in de verdediging. En Ten Rouwelaar staat op doel. Dat is niet heel gek. Hij is natuurlijk gewoon de aanvoerder van NAC. Hij gaat bijtekenen bij NAC tot het jaar 2016. Medio 2016. Dat is wel opmerkelijk nieuws. En goed nieuws natuurlijk ook voor iedereen in Breda. Dat gaat allemaal na deze wedstrijd officieel uh, bekendgemaakt worden. Maar dan weet u het alvast. Voor uh, deze twee ploegen geldt natuurlijk. Ze staan alle, allebei net boven de na-competitiestreep. Daar zou je enigszins vanaf kunnen spelen. Omdat de graafschap gisteren er niet is in geslaagd is om de, te winnen van uh, Herakles. En uh, dus is deze wedstrijd voor beide ploegen bijzonder belangrijk. Roda op jacht naar Erestel. Ontzettend veel tegendoel gekregen. En Nak heeft uh, iets om voor te zetten. Namelijk kleine overwinningen boeken. Uh, ze begon goed aan de competitie, maar haalt het vanavond bij de lange na niet uit tegen FC Utrecht, Andy. Nee, 3-0. Uh, ook geen doelpuntje dus voor de Waalwijkers. De zestiende thuiswedstrijd op rij dat FC Utrecht niet verliest van RKC Waalwijk is nu een feit. Want Van Ziegen, die toch een vinkstempel op deze wedstrijd heeft gedrukt, Pluit nu voor het laatst applaus van de fans. Dat hebben ze eigenlijk de hele tweede helft al gedaan. En wordt ergens gescandeerd. Utrecht, Utrecht, want Utrecht wint met 3-0 van RKC Waalwijk. Janice. met I Love Your Smile. Er wordt gehandeld vanavond, uh, competitie. Aalsmeer tegen Hurje, de nieuweling, dat van der waarde? Ja, dat is een wedstrijd in de top van de eredivisie. Want Aalsmeer, dat vanavond dus thuis speelt in sporthal De Bloemhof. Veel mensen zijn op dit duel afgekomen, ongeveer 700. En daarmee is de sporthal eigenlijk uitverkocht. Aalsmeer nog zonder nederlaag zes punten uit drie wedstrijden. En op de vierde plaats vinden we dan de tegenstander van vanavond. Hurry up uit het Zuidoost-Drentse Zwarte Meer tegen de Duitse grens aangelegen. Hury Up de verrassing van het afgelopen seizoen. De club won zelfs de nationale beker... en wipte ook op de laatste speeldag van de play-offs... als meer uit de finale om de landstitel. Dus zeker een ploeg ook om dit seizoen weer rekening mee te houden. Vooral ook omdat Hury Up zich opnieuw versterkte... met bijvoorbeeld Niek Bezoen van ENO uit Emmen... en ook de IJslander Christine Bjergusson... Kwam naar De wedstrijd is iets later dan gepland. Nu begonnen met Aalsmeer in balbezit. Aalsmeer, een gerenommeerde vereniging... Elfvoudig landskampioen. En zij uh, met een vooral jonge ploeg onder leiding van René Romeijn. Die terugkeerde vorig jaar hier op het Oude Nest. Maakte de grote successen mee van Aalsmeer. Tussen 2000 en 2004 toen Aalsmeer al maal op rij kampioen werd van Nederland. Aalsmeer trouwens zonder Luc Obbens. Een van de dragende spelers van uh, Aalsmeer. Die is namelijk uh, geblesseerd aan zijn uh, arm. Hij is er niet bij in deze wedstrijd. Alsmeer speelt de bal rond in de eerste, eerste minuut van de wedstrijd. Hurry up! verdedigt. De bal gaat naar het midden. De bal uh, wordt hier snel rondgespeeld in de opbouwrij. Naar de hoek en dan de eerste goal van de wedstrijd. En die wordt gemaakt door Frank Lubert. Na 30 seconden is het 1-0 voor Alsmeer. sleep cause everything is never as it seems cause I get a thousand hugs from ten thousand lightning bugs as they tried to teach me City met Fireflies. Bas, Vita Sereveen, tweede helft. Zo is dat. Die staat op het punt van beginnen. 0-0 is de stand in Arnhem. Als ik even snel scan zie ik dezelfde hoofden en ook de rest van de lichamen trouwens eraan gelukkig nog als in de eerste helft. Uh, waarom voetballen we niet? Omdat er ergens rechts nog een meneer met een prikstok op het veld loopt. Die heeft uh, blijkbaar besloten dat het veld nog wel een kleine APK-keuring kon gebruiken. En uh, die is nu van het veld af. Nou, dat betekent dat we gaan voetballen. En dat doen we nadat Vitesse heeft afgetrapt. En de bal is voor Cassia. Die uh, ter hoogte nu van zeg maar, de helft van zijn eigen helft... met alle ruimte een paas kan versturen die op de borst ploft van Nicky Hofs. Aan de rechterkant, Hofs, voorzet over Boni heen. Komt daar nog iemand? Ja, Jenner. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Omdat uh, Jan Maat was meegelopen, daar is Jenner van in de war. Komt uh, wel opnieuw een voorzet, dit keer van Jenner. Die de bal wel oppikt daar aan die linkervleugel. Vanaf de rechterkant, als de bal doorschiet, moet er nu een voorzet komen van Van der Struik. En die komt bijna op het hoofd van Boni. Maar bijna telt niet in de voetballerij. Veen verdedigt uit. En dan is uiteindelijk die bal blijkbaar toch over de achterlijn geweest. Dan komt er een hoekschop aan voor Vitesse. Dat maar meteen de eerste minuut van deze eerste helft de druk erop zet. Nu speelt naar de supporters toe. Zeg maar de eigen harde kern. Dat vak dat uh, weer helemaal volgestroomd is. En waar de mensen nu ook maar zoveel mogelijk lawaai gaan maken. In de hoop dat dat hun helden nog wat kan inspireren. Hofs is de man die de hoekschop neemt. De handen omhoog. Daar komt de bal. Daar is de doelman met één hand. En de doelman wordt geholpen door de scheidsrechter Ed Jansen... die ergens iets onreglementairs heeft gezien. En de aanval van Vitesse, deze hoekschop, al beëindigt voordat het goed en wel gevaarlijk werd. 46 minuten, 10 seconden, zegt de klok. Die zegt ook 0-0. En dat is de stand dus bij Vitesse Heerenveen. En hoeveel seconden zijn er bij jou gespeeld, Frank Wielijt, Rodanak? 54, 55, 56. Ik had rustig volgen, want er gebeurt niet zo gek veel. Er was even een vrije trap. Uh, werd er genomen na een blessurebehandeling. Nak in balbezit. 0-0 is uh, nog de stand. En. Uh is het ten Rouwelaar de aanvoerder van Nak. die dus bij gaat tekenen. Hij had nog een contract tot 2013, is al 30, speelt 5 vijf jaar voor Nak nu. Zijn vijfde seizoen, daar gaan ze ervan door vanaf de rechterkant. Leurling in de voorzet wordt weggewerkt door Wilaard, half weggewerkt. En dan moet De Loorje de rest doen. Maar van Nak de bal alweer op, was de eerste mogelijkheid voor de gasten uit Breda alvast daar. Bayram gaat nu proberen zijn tegenstander te passeren. Dat lukt hem in ieder geval niet. Montaigne stuit hem. En dan kan Roda eruit komen via de counter. Ramzi is niet sterk genoeg om daar Luiks te verrassen. Ramzi jaagt wel gelijk door op de achterhoede van Nak. Luiks kan dan uiteindelijk rustig aannemen omdat Ramzi vervolgens achter de rechtsbek Jens Jansen aan moet. Gaat de bal over de zeilen omdat de paas van Luiks niet goed genoeg is. En dus kan Roda weer overnemen Ingooien halverwege de eigen helft. In de richting van Vormer terug naar Hemten. Terug van een hemstringblessure. Hij kan dus keurig Vukovic vervangen die een schorsing heeft opgelopen. Naar aanleiding van zijn rode kaart vorige week tegen PSV. En de aanval van Nak wordt gestuit uiteindelijk door Tenro. Die de bal in zijn strafschopgebied rustig opraapt. En dan kan Nak weer gaan komen via Botteguin. Links in de verdediging inmiddels een vaste plek veroverd in de formatie van John Kaarsen. Hij krijgt rustig de tijd om iemand te vinden die vrij staat. Aan de rechterkant vindt hij dan uiteindelijk Jansen. Die gaat de combinatie aan met Leuling. tussen drie roda spelers in. Uiteindelijk is het Donald die hem een tikje geeft. Dat nodig is om een vrije trap mee te krijgen. En dat gaat hem dan uiteindelijk lukken. Scheidsrechter Braamhaar geeft die vrije trap kort genomen. En uh, dan kan uh, Leurling die bal opnieuw breed gaan leggen richting uh, Jansen. Jansen geeft de bal dan weer terug aan Leurling. Steekpaasje in de richting uh, daarvan. Schalk, Schalk weer die bal naar de buitenkant. En dan is er eigenlijk niemand meer voor om die bal uh, uiteindelijk in te koppen. Maar dat hoeft ook niet, want de bal gaat via een verdediger. Volgens mij is dat de loge over de achterlijn. Dan gaat dat de eerste corner van de wedstrijd opleveren uh, voor uh, NAC. En als ik het goed zie, gaat de schilder zich daar tegenaan bemoeien. Met uh, zijn linkerbeen. De eerste hoekschop van de wedstrijd. Van de kant af waar Nak ook zijn eerste kans vandaan kreeg. Wordt hij kort genomen. Leurling dreigt daar wel voor. Maar de bal gaat uiteindelijk richting de tweede paal. Doelman terug naar zijn doellijn. Wordt weggekopt door Donald. Donald die uh, de bal daar naartoe koppelt, Daar waar Bayram hem uiteindelijk weer uh, oppikt. In combinatie met Schalk. Voorzet nog één keertje. Oh, daar gaat er in ieder geval een verdediger ondersteboven. Maar die krijgt daarvoor de vrije trap mee van Brahma. Zo zijn we al gauw een minuutje of drie onderweg. Bij Rode SC tegen NAC 0 0 Hoeveel is er inmiddels gescoord bij Alsmeer? Hurry up, Richard. Zeven maal en een verrassende ontwikkeling nu al in de beginfase van dit duel. Leuk om na te kijken, verrassend en dus aantrekkelijk, want hurry up! Leidt met 2 tegen 5 tegen Aalsmeer. En dat had ik uh, absoluut niet uh, verwacht. Hurry-up, de sensatie van het uh, afgelopen seizoen. Ik zei dat al. En ook dit seizoen goed begonnen met een overwinning op Rotterdam. Twee gelijke spelen tegen Quintus en Limburg Lions. Dus ook zij, net als Aalsmeer, nog zonder een nederlaag dit seizoen. En Hurry-up heeft een aantal uitstekende schutters in de tweede lijn. Die bijna twee meter lang zijn en dus... Uh, vaak over die dekking makkelijk komen dan moet je natuurlijk wel goed kunnen timen goed kunnen springen goed kunnen schieten alles bij elkaar maar Up heeft met Soelman en ook met Loek Haagman op de linker en rechteropbouwpositie twee uitstekende schutters die ook al twee keer hebben gescoord in de beginfase van deze wedstrijd en als Meer heeft het moeilijk als Meer speelt slordig in de dekking heeft nu wel de bal schiet en dan is het Huusteden die daar redt met het linkerbeen de keeper van Up. dat snel weer weg is want het is een spelletje handbal van Snel omschakelen van verdediging naar aanval. En Nick Bezoen heeft de bal nu uh, voor een vrijworp op de 9 meterlijn. Hurry-up houdt het balbezit. Nu gaat hij naar de rechterkant de bal met Soelman. Kind van de club groeide op bij uh, deze vereniging. En uh, werd gekozen vorige week tijdens uh, de Supercup. Tot talent van het jaar. Weer een uitstekend spel van Hurry Up. Bal gaat naar de cirkel. Daar staat Nick Masmeijer. En hij zorgt voor 2 tegen 7. En dan is er dus nu al een verschil van 5 doelpunten in het voordeel van Hurry Up. Sean! van Chris Farlow, eind jaren 60. Ik zal me niet vragen, weet je nog wel, Bas Tichler? Nee, daar krijg je hele rare antwoorden van. 0-0 <laughs> bij Vitesse Heerenveen. En een kleine stilte, omdat het even dreigende 0-1 te worden voor Herenveen, Omdat er een kansje kwam. Maar dat kansje wordt uh, omzeep geholpen door de aanvallers van Herenveen. Herenveen is wel dreigender geworden in het begin van deze tweede helft. Omdat Vitesse, vind ik, de bal in een soort laconiekheid snel kwijt is. Daar is men toch wat... Ja, gaan voetballen alsof het allemaal wel goed komt. Op het middenveld worden de ballen makkelijk ingeleverd bij de tegenstander. En de, het dichtstbij van allemaal was Jan Maat. Die met een aardige actie trouwens vanuit de achterkant, rechts achterin, naar binnen draaide. Twee mensen voorbij kapt en volgens met zijn linker de bal op de lat schoot. Er zat nog een vingertopje tussen van Piet Veldhuizen, de keeper van Vitesse. Maar dat onderstreept maar dat Herenveen gevaarlijk is in het begin van het tweede bedrijf. Het tweede bedrijf dat dus 10 minuten onderweg is. Zomer heeft de bal en opnieuw Herenveen met veel mensen op de helft van Vitesse. El Aktzhawi is met een mooie beweging Satouria kwijt. Komt al met het strafhofgebied bijna in aanraking nu. Geeft de bal aan Assaidi. Die wil vanaf de rand van het strafhofgebied de bal met heel veel gevoel in de verre hoek draaien om Veldhuizen heen. Maar hij geeft de bal te weinig snelheid mee. Zo dus kan Veldhuizen de bal vrij makkelijk pakken. En dan kan hij nog snel trappen ook. Maar voordat we hier verder gaan praten gaan we eerst eens kijken wat er allemaal gebeurt bij Frank Wieland. Dus daar zijn we 10 minuten onderweg en is het 1-0 geworden voor Rode JC. De goal is van Malky na een aanval over de linkerkant. Daar waar Goudelje even weg is en ook niemand ingrijpt. hem te rustig kan doorlopen. De bal neerligt bij de tweede paal. Daar waar Jonker al denkt te gaan scoren zit en Rauwelaar er nog tussen. Maar het is alleen maar met een handje. Hij kan de bal niet vastpakken. Dan gaat die bal omhoog. Een metertje voor de en Dus een koud kunstje voor Malky om die bal binnen te koppen. Hij maakt zijn derde goal van het seizoen. Terwijl hij zijn eerste basisplaats vandaag dus mag genieten. Na zes invalbeurten. En, en dus af en toe ook een doelpuntje maken. Sport hij nu dus met uh, zijn eerste basisplaats al heel vroeg. In de wedstrijd na 10 minuten. En dat terwijl eh, NAC in de openingsfase beduidend beter was. Maar Roda JC in balbezit toch ook wel wat vertrouwen in ieder geval, eh, eh, lijkt te hebben. Want vo voetballend ziet het er allemaal wel aardig uit. Verdedigend is het allemaal nog redelijk onzeker. Na 10 minuten maakt dat voor alle Roda aanhang natuurlijk helemaal niets uit. Want Roda leidt tegen NAC 1-0. Vitesse doet het de laatste tijd vooral in de tweede helft. Pas nu ook. Nou, wat ze vooral doen nu is de keeper van de tegenstander blesseren. Ik weet niet of je dat bedoelt, want Hofs loopt door naar een steekballetje. Wil met een uitgestoken been nog net die bal langs Van de Bussen tikken. Raakt niet de bal wel de onderarm van Van de Bussen. Die is uh, op dit moment uh, bezig met een verzorging. Die ondergaat hij. En dat geeft dan wel even de gelegenheid om wat te zeggen over de reservekeeper van Herenveen, Want hij zit weer op de bank. Kenny Steppen, een jaar lang geblesseerd geweest. Eerst aan de hand en toen aan de lies. Sowieso natuurlijk ongelooflijk vaak gebaseerd geweest. Zodat hij in drie jaar ruim bij Herenveen maar 13 wedstrijden speelde. Maar uh, nu wel bezig aan de warming-up. Hoewel ik de indruk heb dat Van de Bussen gewoon verder kan. Het zou wat zijn na een jaar terug voor het eerst bij de selectie. En dan meteen aan de bak moeten ook. Wie weet, Van de Bussen staat er nog. De verzorging duurt nog altijd. Het is 0-0 bij Vitesse Heerenveen. Het gebeurt na 57 minuten en een handvol seconden bij een 0-0 stand in Arnhem. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op Bruinzeelparket.nl. Herzlich doet mich verlangen. De Nederlandse Bachvereniging brengt in oktober vijf concerten... met de troostrijke muziek van Bach en Deleman over de dood. Kijk voor data en locaties www.bachvereniging.nl. Hallo, ik ben Karin Bloemen.